Voor spoedige start. goed met het NOS-journaal. Egyptische onderzoekers hebben geen bewijs gevonden dat het Russische toestel. dat eind oktober boven de Sinaï neerstortte. doelwit van een aanslag was. Volgens het ministerie voor de burgerluchtvaart. heeft de onderzoekscommissie tot nu toe niets gevonden. dat wijst op een verboden handeling of een terroristische daad. Rusland en ook landen gaan ervan uit dat er op de luchthaven van Sharm el-Sheikh een bom aan boord is gesmokkeld. De terreurorganisatie IS zegt dat ze daarvoor verantwoordelijk was. Het Russische toestel, dat eind oktober verongelukte, had 224 mensen aan boord. Alternatieve genezers komen vanaf januari onder toezicht van de inspectie voor de gezondheidszorg. De inspectie kan ingrijpen als er misstanden worden vastgesteld. Tot nu toe valt alleen de reguliere zorgverlening onder de inspectie. Alternatieve genezers moeten medische missers voortaan verplicht melden. En ook komt er een geschillencommissie. Die doet binnen een half jaar uitspraak en kan ook een schadevergoeding vaststellen.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 Het weer, in het noorden wat regen, in de loop van de dag naar het zuiden wat zon. Het wordt ongeveer 8 graden. Dit was DFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad op de A10 Watergasmeer Nieuwe Meer, voor knopen Nieuwe Meer 5 kilometer. A12 Utrecht Den Haag bij Gouda nog 3. En op de A20 Gouda Hoek van Holland, bij Nieuwekerk 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 En jij beleeft het sneeuw, warmte, kerst. ZFM. Dit is Kerst met ZFM. Met me nu nu. op zaterdag. Terug te horen op de Sofitse Radio. Je horen de recul van Bruno Mars. Hey, Locked Out of Heaven. Het is even na vier uur. Welkom terug bij Sofit op zaterdag. En daarin in het derde uur de volgende onderwerpen. Uiteraard, luisteraars, rond de klok van half vijf is het weer tijd voor het dier van de week. En ik kan er ook niks aan doen, maar weet je waar ze, deze, welke naam die heeft? Uh, ik heb wel vermoeden hoor. Ja? Ja. Oké, okay, nou... Die wordt heet... een dolle boel. Ja, een dolle boel, want die heet Dolly. Het dier van de week om half vijf, Dolly. Het gedicht van de week, het staat natuurlijk in het, in het teken van de kerstgedachte... dat rond de klok van kwart voor vijf. Uh, kwart over vier hebben we natuurlijk nog Pit Report... en uh, genoeg, uh, wellicht nog Zandvoorts nieuws in het kort... En Sportkort wellicht ook nog. Ik zou zeggen, genoeg reden om ook het komende uur... te blijven luisteren naar de lokale zender ZFM. Zo is het Albert-Jan. En nog een uh, plaats met een uh, mama-appelsap-momentje uh, erin. Ja, die is leuk hoor. Ik laat eens zo horen. Deze. Het was een, de single van Nico en Vince, joh, de Am I Wrong bij C.F.M. Ja, met dat uh, mama appelsap momentje erin, hè? Ja, For having a biertje. Ja, dat zingt hij toch echt, hoor. For having a biertje. Nou, wat wil je nou nog meer? Elf minuten over vier, een uh, goede middag. We gaan op naar de opening van de IJsbaan. Zo duidelijk om vijf uur hier in het centrum. Heel veel lekkere muziek op de radio, waaronder duizend van de Pepsi Shop Boys. Hier is West End Girls. Choose a heart or soft option. Ja, ja, ja, ja, even met andere dingen bij zich. <laughs> krijg, ja, krijg je dat? De Pitcher Boys, en West End Girls. Ja. Uh, Pit, re, Pit Report. Nou, doe maar gewoon. doen doe maar gewoon. Ja. <laughs> Hier volgt het: Pit Report. Verstappen met Ferrari motor bij Toro Rosso. Max Verstappen rijdt volgend jaar in een bolide van Toro Rosso, die wordt aangedreven door een motor van Ferrari. Het Formule 1 team maakte vrijdag bekend dat het in 2016 de beschikking krijgt.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 volgend seizoen weer het rijdersduo van zijn team vormen. Als jongste debutant ooit in de Formule 1... maakte Verstappen afgelopen seizoen grote indruk. De inmiddels 18-jarige Nederlander reed 49 punten bij elkaar... goed voor een twaalfde plaats in het WK-eindstand. Hoewel de tiener al voorzichtig werd gekoppeld aan een van de topteams... blijft hij nog een jaar bij het opleidingsteam van Red Bull. Ik denk dat het heel goed is dat hij ook volgend seizoen... nog bij Toro Rosso zit, zei vader Jos Verstappen vorige week al. Nog één jaar zoveel mogelijk leren en meemaken... en dan is hij klaar voor het grotere werk. Met de Ferrari-motor uh, hopen Verstappen nog beter te doen. We hadden in het verleden een vruchtbare relatie met Ferrari, al, al dus kost. Het zal dan ook niet erg lang duren tot we weer op elkaar ingespeeld zijn. Het boel gaat wel door met Renault, al verandert de naam van de motor wel... dankzij een partnership met het Zwitserse horlogemerk Taak Hoyer. En Mercedes en Ferrari botsen...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 Met de gestolen informatie had Ferrari zijn voordeel kunnen doen. Mercedes eist van de rechter dat Hoyle in 2016 niet voor Ferrari... of een ander Formule 1-team mag werken. Wordt vervolgd. Tot zover het Formule 1-nieuws bij CFM. Dankjewel, Albert-Jan. We gaan op naar het dier van de week. Ja, het doet ons denken aan onze collega Dolly, hè? Ja, het dier van de week uit Dolly. Krijgt straks te horen om half vijf. Maar eerst er onder meer Duran Duran. We got your de single van Duran Duran en The Reflex. En als collega's van Jouw FM hebben vandaag hun allerlaatste uitzending... tot aan 9 uur vanavond zijn ze te beluisteren op 105.8 FM. Een heel bijzonder programma vandaag, dus schakel straks gewoon eventjes over... naar de 105.8 en luister mee naar de laatste dag van Jouw FM. De collega's waar we altijd fijn mee samengewerkt hebben als CFM. Dank in ieder geval daarvoor aan die collega's daar in Bloemendaal... En wij gaan door met de lekkere muziek waaronder deze van GEIGO, hier is Here For You. We'll be passing by, and they'll be waiting time, just waiting for no one. And while they're chasing doors, we'll be dancing in the dust, cause we're coming through. is ook weer lekker dansbaar, zo op de zaterdagmiddag bij CFM. Ja, we hebben nog een uh, sportbericht voor je. Nou, sportbericht, het is het einde van het jaar, dus er worden weer de diverse sportprijzen uitgereikt. Uh, zo ook uh, ja, genomineerd zijn Daphne Schippers en wederom Max Verstappen. Die zijn in de race voor de Laurus Awards. Daphne Schippers en Max Verstappen zijn in de race voor de Laurus World Sports Awards. Een prestigieuze prijzen, prijzen voor sporters Schippers die naar WK Goudgreep... Uh, liep op de 200 meter, staat op de lijst met 10 namen... voor sportvrouw van 2015. De atleten atlete moet het onder andere opnemen... tegen de tennisster Serena Williams. En Formule 1-coureur Verstappen is genomineerd... in de categorie Doorbraak van het jaar. Hij ondervindt concurrentie van de onder andere Al-Zain Tarek. De jonge zwemmer deed afgelopen zomer als 10-jarige mee aan het WK. Als Verstappen wint, is dat niet zijn eerste sportprijs van het jaar. Want onlangs kon hij het, het via gala de prijzen in ontvangst nemen voor Rookie of the Year, de inhaalactie van het jaar en de persoonlijkheid van het jaar. Dus uh, wederom Max Verstappen in de race voor een prestigieuze sportprijs, samen deze keer met Daphne Schippers. zo'n plaat die veel, veel, veelvuldig zo rotte kerst gedraaid wordt. Jorgen Alexander O'Neill en Criticize. Het is één minuut, overal vijf geworden bij CFM. Tijd voor het dier van de week. En daar is je dan in, ja, Dolly. Maar we waren ook goed, goed bericht, hè, want eerst hadden we Jesje. Yesje? ja. zouden we doen, want dat was het dier van de week. Maar die is alweer geplaatst. Binnen dus, een paar dagen. Dus. Een hartstikke goed nieuws. Heel maar, mooi. Wie nog niet geplaatst is, maar nodig uh, graag geplaatst wil worden, is Dolly. En Dolly is een echte lapjeskat en een lapjesdame. Een eigen willetje en een beetje onberekenbaar. Ze houdt best wel van aaien en op schoot liggen... maar als het haar genoeg is geweest de, en je gaat door... dan krijg je een tik. Optellen kan niet, want daar houdt ze niet van. Ze houdt niet van kinderen. Die zijn haar te druk en ze slaat ze weg. Honden vindt ze ook niet leuk en soortgenootjes al helemaal niet. Het dieren zoekt zoeken dan voor haar dus een huis waar ze het rijk alleen heeft. Ze gaat graag naar buiten, dus een huis met een tuin is voor haar ideaal. En waar verblijft Dolly momenteel? Dolly verblijft in het dierenthuis Kennemerland, Keesomstraat 5 tussen Zandvoort. De telefoon is bereikbaar op 571-3888. 571-3888. En kijk ook even op de website dierenthuiskennemerland.nl. Want ook Dolly verdient een thuis. En dat was het dier van de week van ZFM kan het dan ook anders, hè? Dolly, Dolly, Dolly. dolly. Dus ga voor Dolly of uh, een van de andere leuke dieren naar Dierenhuis aan de Keesomstraat nummer 5 hier in Zandvoort. En hier is Murray een one night in Bangkok. We'll I'm Als ze gaan we houden van Murray Hart door de in Bangkok. Me. Ja, dit, met die staan dit is ZFM. ZFM. ZFM, al 25 jaar, een zee van muziek. En een golf aan informatie. Irak's unprovoked agressie is een throwback to another era. Een dark relic from a dark time. Irak en zijn leiders moeten verantwoordelijk liable voor deze crimes van abuse en destruction. Al 25 jaar, CFM in Zandvoort. En jij bent erbij. Wij zijn er al 25 jaar, CFM 106.9, kabel 104.5. Vergeet ons op internet niet op www.cfmsanvoort.nl... of www.cfm-live.nl... of download even de CFM app. Hij is gratis verkrijgbaar in de Play Store, App Store... en de Windows Store. Blijf op de hoogte voor de laatste nieuwsjes uit Zandvoort. Dan gaan we gaan weer bijna op naar het gedicht van de dag bij CFM. Ja, die mag je weer niet gaan missen. Het kerstgevoel is daar ook bij het gedicht van de dag. Yo, de Shilly en de Glamoris Live. Tijd nu voor sport Korts. Uh, allereerst hockey. En ook de hockeysters zijn ontroond in de World League. In navolging van de mannenploeg is ook het Nederlandse vrouwenteam ontroond in de hockey World League. De formatie van debuterende bondscoach Ellison Annan bleek donderdagavond in Rosario eh, niet opgewassen tegen gastland Argentinië. Het klassieke duel dat in, eh, in de kwartfinales tussen de twee aardsrivalen eindigde in 1-0 in, in het voordeel van Argentinië. Afgelopen zondag moesten het Nederlands mannenteam in India genoegen nemen met de vierde plek bij de eindronde van de World Hockey World League. Golf. Joost Luiten valt terug in Thailand. Golver Joost Luiten is in de derde ronde van het Thailand Golf Championship gezakt in het algemeen klassement. De Rotterdammer kwam van zaterdag vandaag dus op de golfbaan van Amata Spring. Niet verder dan een ronde van 71 slagen, 1 onder par. En viel terug naar de elfde, van de 11e naar de 19e plaats. Maar legt dat hij morgen nog wat goed kan maken. En tot slot, Foppe de Haan gaat door bij Heerenveen. Foppe de Haan maakte vrijdagavond na het competitieduel met Excelsior... 2 tegen één winst. Bekend dat hij het seizoen afmaakt als hoofdtrainer van SC Heerenveen. Beide partijen denken dit seizoen met elkaar... in de subtop van de eredivisie te kunnen eindigen. Dat is de reden dat het contract van de 72-jarige Fries... met een half jaar is verlengd. Dit is de beste voor de club, stelde de club-icoon tijdens de persconferentie. En sinds zijn binnenkomst is hij de grote bliksemafleider geweest... voor alle ellende die rond zijn Heerenveen hing. Treurnis, woede en achterkamertjespolitiek... hebben allemaal plaatsgemaakt voor positieve opwinding om één man. Foppe back on track. Zo is het maar net, en dat was een sportkort bij CFM. Zodat dadelijk het gedicht van de dag, meneer Sarah Larsson. I'm gonna send it is al mooi versierd. Wij zijn klaar voor de kerst, Albert Jan. Ja, zeker. Ja, zeker. Ja. En de trui is er ook. Moet je wel vlug bij, vlug bij zijn, hoor. Heel vlug. Heel vlug. He. Heel vlug. Ja, je kan uh, kijken trouwens in de studio zo dadelijk uh, naar uh, collega Fred... via www.gfm-live.nl. En daar gaat hij aankomen, het gedicht van de dag. Dit keer helemaal in het teken van Kerst. De romantiek van kerst is toch wel een heel heel klein wonder. De romantiek van kerst maakt ons leven heel heel even bijzonder. Ons jachtige leven haalt even adem. De tijd lijkt even stil te staan. Mijmeringen over het voorbije jaar. Toekomstplannen voor de weg te gaan kerstboom staat. De kaarsjes branden. De beste wensen uitgesproken voor het nieuwe jaar. En we beseffen dat dit kerst nu zo, zo, nu zo bijzonder maakt. We hebben even, heel even maar, weer aandacht. Aandacht voor elkaar. Die rust, die tijd, die interesse, die warmte... Eigenlijk kunnen we toch nooit zonder... Als we dat, dat weten vast te houden, is de romantiek van kerst niet een klein, maar juist een heel, heel groot wonder. Zo komen we al helemaal in die kerstweer, Robert-Jan. Ja, die vanmorgen is ook minstens zo. Uh, ja, morgen weer luisteren om kwart voor vijf bij Zandvoort op zondag. Ah, we hebben ervan genoten. Word je plommen, kartie en Cartier, wonderful Christmas time. CFM is klaar voor de kerst. Een jaren geleden al, want jaren geleden ook al. Dit hadden we zo'n mooie spot daarvoor. Nou, gaan we nog één keer naar nou luisteren. In het kader van 25 jaar CFM. Vrolijke kerstfeest. Een mooie tijd aan het eind van het jaar. Zoek je de warmte bij elkaar. CFM. De kerstboom glanst, dit feest in het hele land. En de radio brengt gezelligheid in huis. CFM zand voor een rode kerstfeest. Leuk om weer een keer terug te horen deze oude kerstjingle van CFM.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 Lady Antebellum en I Need Your Now. Ja, het was alweer het uh, ene laatste plaatje wat betreft dit programma, Albert-Jan. Ja, maar... het zit er alweer op. Niet, niet, ge, niet, ge, hoe noem je dat? Gewanhoopt. Morgen zijn we er weer. Jazeker. Tussen twee en vijf, live vanuit de studio. En zo is het zo dadelijk. Uh, Fred, hij is er weer. Fred, hij, ja, hij is er weer. Ja, hij hey, hey, is er weer. Ja. Hey, Fred. Uh, Entertainment for you. Allemaal weer live. Helemaal weer live. live. Ja, ja, ja, ja. De niet to ingeblikt. Niet, niet ingeblikt. Nee, helemaal, helemaal live in de studio aan de Tolweg. 10. En vergeet niet te stemmen op de top 40 van de vinyljaren. En dat kan allemaal via de app. De CVM app. Ja. Rust, downloaden, de, de Play Store, App Windows Store. De de morgen. morgen nog, de <laughs> laatste dag. Dus stemmen, stemmen, stemmen, stemmen. En dan is de uitzending aanstaande woensdag van 12 tot 5. Oh, Oké, okay, die, ma die mag je niet meer zien. Morgen zijn we er weer. Abbottja zei het al. Tot morgen. Dag. Doei doei, tot morgen. They can really make you made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on life's gristle, don't grumble. Give a whistle. And this'll help things turn out for the best.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 Thank you.